NOS Nieuws van 8 uur. Dit is Mautscher. Ja, jaar Moorlag kan geloofwaardig blijven functioneren als Tweede Kamerlid. Tot die conclusie komt de partij na onderzoek van een commissie naar zijn handelen. Moorlag was een opspraak gekomen omdat hij als directeur van een sociale werkplaats... arbeidsgehandicapten via een schijnconstructie liet werken. Ze liepen daardoor loon en allerlei regelingen mis. Net als terecht de vorige maand concludeert de commissie dat de constructie niet deugde, maar de bedoelingen zouden goed zijn geweest. De eigenaren van CNA willen het kledingconcern verkopen aan Chinese investeerders. Dat meldt het Duitse nieuwsblad Der Spiegel. Het oorspronkelijk Nederlands bedrijf van de familie Brennickmeijer heeft honderden winkels in heel Europa, Latijns-Amerika en Azië. De familie is nog altijd de eigenaar van CNA via een holding in Zwitserland. De Brenninkmeijers zijn met een geschat vermogen van ruim 20 miljard euro... een van de rijkste families van Europa. Vrachtwagenchauffeurs mogen ook in Nederland niet meer bivakkeren in een truck. Europese regels bepaalden eerder al dat chauffeurs... hun wekelijkse rust van 45 uur niet meer mogen houden op parkeerplaatsen. In andere landen werden al boetes uitgedeeld aan transportbedrijven... Daardoor weken veel chauffeurs uit Oost-Europese landen uit naar Nederland... om een weekend in de truck door te brengen. Maar hier worden nu ook boetes uitgedeeld. In Dresden is shorttrekker Sinky Knecht voor de derde keer Europees kampioen geworden. Gisteren won hij al de 500 en de 1500 meter en vanmiddag ook de 1000 meter. Hij was daardoor al zeker van de titel. Op de afsluitende 3000 meter werd hij vijfde. Met de Nederlandse shorttrackploeg won Knecht ook op de aflossing het goud. Bij de vrouwen is Suzanne Schulting in het algemeen klassement vierde geworden. Het weer eerst nog opklaringen minima rond het vriespunt... maar vannacht vanuit het westen toenemende bewolking. Morgenmiddag veel regen bij zo'n 6 graden. Dit was het. En het ZFM, op... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files.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 Them sits, them sits, go!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 Of Tegok, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar ik doe het maar zo. Onder leiding van Marcos Magelaas.